Vier uur in Montserré met het NMS-journaal. In het noorden van Nigeria hebben gewapende mannen zeven buitenlanders ontvoerd. Ze bestormden ochtends vroeg het terrein van een Libanees bouwbedrijf. Eén bewaker kwam daarbij om. Volgens lokale autoriteiten hebben de mannen een Brit, een Italiaan, een Griek... en vier medewerkers uit Libanon gegijzeld. En onder hen zijn ook twee vrouwen. Wie er achter de ontvoering zit, is nog niet duidelijk...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 Irene Wüst is met overmacht wereldkampioen allround geworden. In Hamar won ze drie van de vier afstanden. Alleen op de 500 meter was ze niet de snelste. Diana Valkenburg maakte het Nederlandse succes compleet... door als tweede te eindigen. De Rusin Shigova werd derde. Linda de Vries viel net buiten het podium en werd vierde. De debutante Lotte van Beek eindigde als zevende. Voor Irene Wüst is het de vierde wereldtitel allround... in haar schaatsloopbaan. Daarmee ze het record van Atje Keulen Deelstra. Dan het weer. Het is wisselend bewolkt. Het blijft droog. 4 tot 6 graden. Morgen wolkenvelden, maar ook zonnige periode. Het wordt wat kouder. Dinsdag is er kans op natte sneeuw of motregen. Dit was het NOS Journaal. anwb Verkeersinformatie, Philippe bij Rotterdam. Op de A20, naar Hoek van Holland. De nasleep van een ongeluk voor een klein polderplein. 4 kilometer. De beslissing valt in Tielhof.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 Goedemiddag. het rondje langs de velden beginnen wij in Zwolle bij Pek tegen Feyenoord. Ronald van der Geer. 3-2 voor Pek Zwolle. Afditsch de maker. Het is een corner vanaf de linkerkant die door Mokter werd getrapt. En uiteindelijk gaat Mulder gruwelijk in de fout. Want hij gaat onder die bal door. En bij de tweede paal staat Afditsch helemaal vrij. En hoeft hem alleen nog maar binnen te tikken. En zo komt Zwolle weer op voorsprong in deze wedstrijd. En staat het 3-2. Wordt graaf een beetje ingebracht voor Arne Slot. Ja en zal Feyenoord daar iets tegenover moeten stellen. Feyenoord dat eigenlijk alleen maar gevaarlijk is geweest met een kopbal van Graziano Pelle van dichtbij op een paas van Ruben Schaken, maar die bal ging over de goal. Nu Feyenoord met Schaken. Nou, ja, dat horen we straks wel. 3-2. Afvies zwollen dus weer aan de leiding. En uh, staat daarmee gelijk. Bijvoorbeeld met Herenveen. Want die staan volgens mij nog steeds achter, Frank Wieland. Ja, dat klopt. Ze uh, proberen aanmechtig uh, om die uh, gelijkmaker te maken. Juris was er één keer aardig dichtbij uit het draai. Maar hij schoot de bal recht op Cortino af. Hij kon de bal te weinig uh, richting meegeven. Intussen heeft Maurice Stijn het middenveld helemaal dichtgetimmerd. En alleen daarom al verdient Herenveen eigenlijk om de gelijkmaker te maken. Maar ja, eerst meer kansen creëren. Want zonder kansen geen goals. 2-1 voor ADO. De finale in Rotterdam tussen Del Potro en Bennett O. Marcel Mesker. Ja, Del Potro leidt met uh, 7-6 en uh, 4-2. Een voorsprong dus in deze tweede set. Het ziet er niet naar uit dat Bennet de zaken nog kan keren. Maar goed, de Fransman is en blijft een vechter. Dus wie weet, hij zal nog een behoorlijk eindspurt uh, moeten bieden om uh, hier nog wat uh, van te maken. Het is voorlopig uh, 7-6 en uh, 4-2. Del Potro voorlopig de betere. Slotfases dus van de voetbalwedstrijden. Het tennis en dat alles, uh, dat gaan wij allemaal dit uur doen. En natuurlijk ook RKC Ajax, wat om half vijf gaat beginnen. En de 10-kilo kilometer bij de mannen Sven Kramer gaat historie schrijven. De ververs eind jaren 80 en sowing the seats of love. Zwolle, Feyenoord, Ronald van der Geer. Spanning, spanning, spanning. Ja, nog 8,5 minuut en de 3-2 voorsprong voor Pex Wolle. Uit die corner die genomen werd vanaf de linkerkant. Waar Mulder zo mist had en waar Afdiets, naar mijn idee, zijn tweede goal maakt van deze wedstrijd. Maar ja, er, gaan nog altijd, of er is nog altijd een, een stem opgegaan die zegt. Ja, die eerste goal van Pex Wolle werd recht door Graziano Pelle gemaakt. Het gebeurde vlak voor mijn neus. Ik heb toch echt het idee dat ik een gele schoen naar de bal zag gaan. Behorend aan de voetbal. Van, of het aan de voet vanaf van Dietje? Maar goed, het doet niks af aan de stand. Zwolle op 3-2. En Bruno martins Indi heeft zich in de laatste minuut ontpopt. als de gevaarlijkste man bij Feyenoord. Twee keer kreeg hij de gelegenheid in het Trasopgebied om op goal te schieten. Een, een keer een bal naast en net een afzwaaier geproduceerd. Nadat hij in stelling werd gebracht door Graziano Pelle. Valpoort. nieuwe man bij Zwolle. Is er vandoor aan de linkerkant. Maar former is uiteindelijk samen met Matthijssen. er als de kippen bij om hem een halt toe te roepen. En de bal weer weg te trappen van achteruit. Maar weer opgevangen door Zwolle, door Pluim. Weer naar Valpoort aan die linkerkant. Overgenomen van Heerenveen in de winterstop. Hij verslikt zich nu in Vilena. Feyenoord neemt weer over. Aan de linkerkant met Ruben Schaken. Schaken komt wat naar binnen. Is nog wel op eigen helft. Paas vervolgens naar Joris Mathijsen. Nu heel kort speelveld. Want Zwolle staat heel dicht op elkaar. Proberen natuurlijk om vooral dat middenveld onschadelijk te maken van Feyenoord. En Feyenoord proberen te dwingen tot een lange bal. Dan komt hij ook van Mathijsen richting Pelle. Legt hem aardig klaar voor is in de as van het veld. In een duel met de speler van Zwolle. Wie is dat eigenlijk? Nou, dat was Schavenbeek. Maar dan wordt die bal weer verspeeld door Zwolle. En dan uiteindelijk een overtreding gemaakt. Door Broers op Rubenschaken. Er komt dus al een vrij trap aan op een prettige plek. Maar het is 3-2 voor Zwolle tegen Feyenoord. Tennis de finale in Rotterdam. Bijna het einde, Marcella. Nou, het zou zomaar kunnen hoor. Beneteau serveert wel maar 0-30. En we zijn bezig aan een lange rally. Voorhand van Del Potro. Voorhand van Beneteau. En uh, die uh, zware voorhand, die zware groundstrokes van uh, Del Potro. Wat zijn ze toch goed. En jou ja, hoor, uh, Del Potro wint ook dit punt. En dan wordt het uh, 0-40. En krijgt de Argentijn drie matchpoints voor de zege hier. Bij de 40ste editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Vorig jaar dus verliezend finalist tegen Roger Federer. En nu kan hij die zege wel grijpen. 5-2 leidt hij in de tweede set. se serveert maar 0-40. Kan de Fransman nog wat matchpoints wegwerken? De service is goed. In ieder geval de rally aan de gang voorhand van Benetot. Die is goed. goede uithaal. Gaat de Frans naar het net? Ja, dat gaat hij. Maar Del Potro zit nog in de rally. Een en die gaat uit. Dus het eerste matchpoint wordt afgeweerd. En hij heeft de service, dus misschien gaat hij voor de ace en probeert hij dan toch weer op gelijke hoogte te komen. Loopt daar wel een beetje verslagen bij, want ja, het is niet echt helemaal losgekomen hoor, deze finale. Eerste set een beetje gek uh, voorsprong van Del Potro, toen Bennetou weer langzij, toen die tiebreak. Nou, hier het tweede matchpoint en die service is goed genoeg om ook dat tweede matchpoint weg te werken. Alles op alles, uh, geen service boven de 200, maar wel 196 kilometer per uur, dus uh, goed genoeg. 30. 40, 40 inmiddels. Derde matchpoint voor Juan Martín Del Potro. De 24-jarige Argentijn. De nummer 7 van de wereld. Daar komt de service van Beneteau. De eerste service is goed. Naar de voorhand van Del Potro. Voorhand Beneteau. Backhand dubbelhandig van uh, Del Potro. En daar komt de Pazing. En die is goed. Nee. Oh, hij mist hem zeg. Bijna voor uh, open doel zou je zeggen. En uh, dat uh, was het dus eventjes. We gaan uh, misschien straks terugkomen. Het is nu weer 40 gelijk. Geen matchpoints meer voor Del Potro. Pek Feyenoord, ook matchpoint Roland Solageer. Ja, bijna een goal voor uh, Zwolle. Klies maakt uh, bijna die goal. Ik uh, vertelde eerder dat hij gewisseld was, maar dat was drost. Klies staat dan wel degelijk in het veld en kon belangrijk zijn voor uh, Peck Zwolle hier. Dat werd weggestuurd, maar schiet de bal uiteindelijk naast de goal van uh, Erwin Mulder. 3-2, de voorsprong voor Zwolle. Goosens erin voor de vrij. Extra aanvallende speler dus. Als Feyenoord het probeert, maar het blijft bij proberen. Want nu loopt Rubens Schaken we zich weer vast op Asante en dan maakt dan het uh, hoogte van het gras op het gebied van Zwolle ook nog eens de overtreding. Gaat iedereen maar weer staan en klappen. Ja, Zwolle vierde groot feest. Er werd één keer thuis gewonnen. Want Zwolle doet het thuis helemaal niet zo goed. Van de twintig punten werden er maar zes thuis gehaald. Er werd er alleen maar van nak gewonnen. En voor de rest is Zwolle buitenshuis een stuk beter dan op het eigen kunstgras. Maar gaat het vandaag dan gebeuren? Nog maar een feitje. In 82 was het voor het laatst dat Zwolle hier won van Feyenoord. Twee doelpunten van Ron Jans waren er toen voor nodig. Nu is Afdiets de grote man. Lange bal van achteruit van de nieuwe aanvoerder Joris Matthijssen. Richting de rechterkant. Schaken zet zich af op Asjan maar houdt wel het balbezit. Wordt nu ingestoten door Broers en Anshante. Moet weer terug. Ook Klies komt hij nog tegen. Maar vindt wel vormer in de as van het veld. Het verplaatsen naar Bruno martens Indi Gaat niet met heel veel gevoel. Want martens Indi moet terug naar de middenlijn. Goosens, nieuwe man daar gevonden aan de linkerkant. Die in één keer met de bal richting Immers. Daar ziet Broers ertussen. En Valpoort heeft die bal te pakken. Stuurt de Afditsch weg. Die met een duel in een duel komt met Matthijssen. Bal via Afdits over de zijlijn. En nou drie meter voor de middellijn. Aan de rechterkant heeft Matthijs inmiddels al gegooid. Richting Former. Former naar Janmaat. Janmaat moet dan versnellen. Want Afditsch die schuwt zeker ook het verdedigende werk niet. Zorgt er nu voor dat Janmaat eigenlijk niet verder kan aan die rechterkant. En terug moet naar Matthijsen. Lange bal van Matthijs. Pelle wint vrijwel elk duel. Kopt daar door. Van Polen zit er dan weer tussen voordat Boetjes gevaarlijk kan worden. Afvallende bal is. Dan voor Filena. Weer naar Schaken. de hoogte van de rechterpunt van het strafschopgebied. Even terug naar Janmaat. Janmaat speelt naar Vilena. Filena weer terug naar Vormer. Vormer staat 5 meter voor het strafschopgebied. Paast in de breedte naar Vilena. Vormer. Vormer weer terug naar uh, Gozens. En Gozens heeft dan wat ruimte voor een voorzet aan de linkerkant. Maar het speelt hem aan tegen Bram van Polen. Die net met een spectaculaire omhaal ook nog eens die bal uit eigen strafschopgebied wegwerkte. En daar applaus voor oogsten van het uh, Zwolse publiek. Er wordt hier nu om mij heen bier aangerukt. Ja, er uh, is wat dat betreft wel wat te vieren straks. Maar dan moet een corner genomen worden. Die komt nu van Gozens. Daar gaat Pelle de lucht in. Is de bal kwijt. En dat is niet zo gek, want hij kopt hem uiteindelijk niet. Het is Lachman die kopt, maar wel over zijn eigen achterlijn. En dus weer een corner voor Feyenoord. Hoe lang nog? Nog uh, 2,5 minuut. En de extra tijd. John Gozens gaat de corner nemen. 3-2 voor Zwolle. Komt die corner. Komt bij de penalty stip. Wie zet zijn hoofd er tegenaan? Valpoort. Dus weer een corner. Vroeger. Drie corners penalty. Daar is in betaalde voetbal geen sprake van. Dus Gozens moet gewoon die derde corner nemen. Gaat er nu eens Anders doen. Kort naar Vilena. Vilena schept de bal dan wel het op het gebied in. Naar spellen. Maar daar is ook Diederik Boer. Daar is ook Diederik Boer. Die nog even boos is op haar shankte, Maar die zal toch niet het die wel met pellen hebben moeten aangaan. Want die is twee turven hoog. En pelle is echt drie koppen groter. Maar goed, Boer heeft die bal te pakken en gooit hem naar William Pluim. Net binnengehouden aan de linkerkant. Pluim met een versnelling. Valport is daar ter assistentie. Krijgt de bal ook aangespeeld. Eventjes onder de voet met Jammaat in de buurt. Bal gaat over de zijlijn. Als laatste aangeraakt door Valport. En dan rent Janmaat naar die bal om hem snel in te gooien. Twee coaches die staan. De kleine Art Langeler en Ronald Koeman die ook zijn ploeg naar voren stuurt. Eén op één. Achterin natuurlijk met Matthijssen. Met Bruno Martezindi en met Janmaat. En Goosen staat nu voorin als extra aanvaller. Lange bal van Filena richting Pelle. Die hem maar weer eens neerlegt in de loop van Immers. Immers! Immers! Immers! Nee! Dames. Ja, dit is niet het seizoen voor Lex Immers. Hij krijgt hem met een stuitje mee. En dan zijn er twee man van Zwolle gezien. En kan Lex Immers die bal zomaar Schieten, maar zoals al vaak dit seizoen is deze kans niet aan Lex. immers besteed. Werd nog wel aangeraakt. Een corner voor Feyenoord genomen door Vilena schaken, Maar uiteindelijk de kopbal van Graziano Pelle in de handen van Diederik Boer. Die de bal dan nog even neerlegt en weer oppakt als Boetius aankomt. Dit was toch de kans zeg voor Graziano Pelle. Van Polen en Lachman lopen elkaar in de weg. En dan is het inderdaad Diederik Boer die die inzet van Immers nog net toucheert. Waardoor hij langs de goal gaat. 3-2 in de laatste minuut voor Zwolle. Den Haag wint wel of niet van de Veen. Frank Wielard. Nou, het heeft de kansen gehad om die wedstrijd al lang en breed in het slot te, te schieten. In de blessuretijd dan weliswaar. Nu bijvoorbeeld Cherie met een schot, maar uh, Nordveld houdt tegen. Nog een keer een schot uit de tweede lijn dan van Meijers. Maar uh, daar heeft uh, Nordveld dan een stuk minder problemen mee. En op zijn uittrap... Levert hij de bal onmiddellijk weer in. En zo kan Heerenveen niet meer van de eigen helft afkomen. Waar het op jacht was naar de gelijkmaker. Daar had het absoluut recht op. Maar het kreeg veel te weinig kans. De bal op de paal van Vicento dan. En uh, zo blijft het in ieder geval 2-1 voor Ado. Diep in de blessuretijd. Vier minuten extra tijd heeft scheidsrechter Higler erbij ge getrokken. En die zitten er nu op. Het is een zwaar bevochten overwinning geweest. Vanaf het moment dat Heerenveen met tien man kwam te staan in de eerste helft... heeft Ado het alleen maar moeilijker gehad. En moeilijker gehad. Nooit meer het spel kunnen maken. Maar Heerenveen kon ook geen vuist maken tegen Ado Den Haag. Twee kansen van Jurisheets hebben ze gehad om de gelijkmaker te produceren. Uiteindelijk is is het Heerenveen niet gelukt en wint ADO dus thuis van Heerenveen met 2-1. Slotfase in Zwolle bij Pek Feyenoord, Ronald. 4 minuten extra tijd. 3,5 al daarvan verstreken. Als uh, Zwolle aanvalt richting Valpoort in het strafschopgebied, legt de bal uh, terug op uh, Gravenbeek. Gravenbeek dan met een wat, uh, of Narsing is dat, Narsing met een aardige actie. Waarmee hij in elk geval twee man het bos in stuurt. Bal terug naar Aschante, weer terug naar Narsing, We zijn aan de linkerkant van het uh, veld, stooft van het strafschopgebied van Feyenoord. Even terug, Aschante slingert hem dan weer het strafschopgebied van Feyenoord in. Maar dan gaat er een uh, vlag omhoog bij de spel voor uh, Valpoort. En dus een uh, vrije trap die Feyenoord via Erwin Mulder razendsnel gaat nemen. Alles en iedereen naar Natuurlijk, opportunisme troef in de slotfase. Lange bal, pellen. Wint geen duel van Pluim. Afvallende bal is voor Jan Maat, Jan Maat paast naar Schaken. Lijkt mij te hard. Want Ascente kan er bij zijn eigen achterlijn aan de linkerkant tussen zitten. En gaat nu de bal via Schaken over de zijlijn spelen. Ja, dat doet hij slim hoor. Die linksback met die perfecte trap van uh, Peck Zwolle. Eigenlijk middenvelder, maar door de blessure van Van Hintem is hij ooit linksback komen te spelen. En dat doet hij naar behoren. Want er is hij gewoon blijven staan. Van Hintem zit gewoon op de bank. Natuurlijk uh, neemt Zwolle de de bal wordt even afgedroogd door uh, Ashente. Aftijds uh, uitgeroepen tot uh, man of the match. Dat is niet zo raar, want hij maakte de winnende en naar mijn idee ook de eerste. Daar komt die bal van of die ingooi. Komt op het hoofd van uh, Former. Klische werkt de bal dan verder weg. Wordt weer opgevangen door John Gosens en teruggebracht richting de helft van Zwolle door Matthijssen. Pelle richting Former. Former moet zich dan echt spoeden om die bal nog te pakken te krijgen. Dat lukt richting Immers. Gosens en dan Boetius aan de linkerkant. Boetius met uh, de voorzet wordt half aangeraakt, blijft wat hangen. Immers Kop door, dan komt Lachante de bal weg uit het strafschopgebied. En Goossens, ja, die kan wel trappen. Maar trapt de bal naast de goal van Peck Zwolle. En Boer neemt dan even de tijd om die doeltrap te nemen. Krijgt de bal wel snel aangegooid van een ballenjongen. Te snel naar zijn zin, want nu moet hij natuurlijk razendsnel gaan uh, trappen. Terwijl de mensen van Zwolle om mij heen, dat hoor je misschien wel, al feestvieren. Ik kijk op de monitor en zie een bezorgd gezicht van Ronald Koeman. had vorige we volgende week, als hij tegen PSV speelt... en dan eventueel in eigen Kuip had gewonnen, mede koploper... Kunnen worden. Nu moet hij toezien hoe het gaat met PSV. Als het allemaal zo blijft. Oploopt tot zes punten. Ja, dan is die wedstrijd volgende week toch niet meer zo top. Als dat hij in eerste instantie leek te gaan zijn. Want Zwolle mag ingooien. Zwolle neemt nog eens even de tijd. Zwolle met... Uh... Nou, Shantek kijkt wat om zich heen. Naar nou, wie kan hij gooien? Nou, naar Valpoort bijvoorbeeld. Het kan ook nog richting Aftic. Het gaat over alles en iedereen heen. Maar Thijs heeft bij zijn eigen cornervlag wat in de problemen gebracht. Terug naar Erwin Mulder. Lange bal van de doelman die zo schuldig was aan die goal van Aftic. Want hij ging gruwelijk mis in de lucht op die corner die genomen werd door Mokhtar. Vanaf de linkerkant van het veld. Hij er door en toen stond Aftic daar helemaal vrij bij de tweede paal om die bal binnen te tikken. En is dat de winnende? Dat weten we over een seconde of 45. Want de vier minuten zitten er bijna al. Jan Maat nog met een lange bal. Pelle komt er niet aan. Pelle, dan Pluim die de bal maar weer naar voren transporteert. Dat is pure tijdwinst. Daar sjout Aftici wel achteraan. Maar dat doet hij eigenlijk alleen maar om een beetje druk te zetten. Op de mensen daar achterin bij Feyenoord. Mulder met nog één lange bal. Kijken naar Brahmaar. Maar Brahmaar kijkt nog niet op zijn horloge. Pelle neemt de bal aan op de borst. Wegwerken Valport. Terugbrengen Martens Indy. Wegwerken Broersen en Goossens. Goossens nog één aanval van Feyenoord. Met Boetius aan de linkerkant. Boetius met een versnelling. Krijgt hij nog een tik. Van, van Polen. Nee, krijgt hij niet. De bal gaat over de achterlijn. Via de aanvaller van uh, Feyenoord. En dan haalt Brahma de bal op. En ontploft het IJssel Delta stadion Want wat niemand voor mogelijk had gehouden, is dan toch gebeurd. En Koeman was er een beetje angstig voor. Want hij zei al, Zwolle is een goed voetballende ploeg. Die mogen we niet onderschatten. En ik denk toch dat er sprake van enige overschatting of onderschatting is geweest. Zwolle wint deze wedstrijd op het eigen kunstgas met 3-2 van Feyenoord. Dat is een dikke, dikke verrassing. Dikke verrassing. Drie uitslagen. Dus Vitesse-Groningen 2-0, Ado-Herenveen 2-1 en Pek zwolle 3-2. Consequentie is dat Feyenoord op 44 punten blijft staan. Zes achter PSV en evenveel als Twente. Dus er nog maar weer twee voor op Vitesse. Ajax moet nog gaan spelen. Doet dat straks bij RKC. En onderaan wordt het ook spannender. Willem II blijft met 14 natuurlijk. VVV heeft er 19. Roda is nu de nummer 16 met 22 punten. En dan Pek, Pek Zwolle en Herenveen. Ieder 23 en ook RKC maar die gaan nog spelen. De finale van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. Del Potro tegen Beneto. Inmiddels afgelopen, Marcella? Ja, inderdaad. Zojuist serveert Del Potro zijn service game op Laf uit. Wint de tweede set met 6-3. Ja, en eigenlijk het komische hoogtepuntje van die tweede set was dat op het moment dat het 5-3 werd... en uh, Beneteau op eigen service vier matchpoints wegwerkte... Uh, Del Potro, ja, of het van de zenuw is of niet, een bloedneus kreeg. Nou moet ik zeggen, er gebeurt dat vaker bij me. Ik heb hem daar vaker mee zien worstelen. Dus hij moest naar de kant, er moest een, een, een wattenprop in zijn neus uh, geduwd worden. Even oponthoud van een paar minuten... Best lastig, want het staat dan 7-6 en 5-3. Moeilijk moment voor beide spelers. Je moet je dan daarna toch weer concentreren. Nou, die Watteprop die werd in zijn neus geduwd. En hij ging vervolgens vrolijk zijn laatste game spelen... met die Watteprop in zijn neus. Dus voor de camera's is het wel wat bijzonder, deze 40e editie. De wedstrijd op zich niet zo heel erg, hoor. 7-6, 6-3 verwacht. Del Potro de Argentijn, de betere. Ja, zo solide en, en zoveel power vanaf de baseline. Daar kon ook uh, die goed spelende Frans... Man vandaag niet tegenop. Die heeft natuurlijk een fantastisch toernooi gehad... door Roger Federer in de kwartfinale te verslaan. Maar Del Potro dit jaar de winnaar, de dikverdiende winnaar... van het ABN Amro World, World Tennis Tournament. Hij won hier volgens van de Fransman Monfils... van de Let Gulbis, van de Finn en Gisteren in de halve finale van die hele talentvolle 21-jarige... Bulgaar Dimitrov. Die man gaan we vaker terug zien komen. Leuke wedstrijd was dat. En vandaag Del Potro win. Van uh, Julia Beneteau met 7-6 en 6-3. Dan uh, gaan wij naar Andy Houtkamp en K Indoor. Atletiek, Andy, uh, vrouwen die heel hard lopen over 60 meter. Ja, en daar hebben we een, een wereldtopper bij. Dat, dat, dat weet je, met Daphne Schippers. Nou, dat ja. liet ze weer zien. 7-26 winnares, mooie race. Jamil Samuel, ander groot talent, wordt tweede... En uh, we hebben het over voetbal al de hele middag. Zusje van Ryan Babel, Janice Babel, liep ook in deze finale. Maar ze valt uit met een blessure. En die kan een paar weken niet voetballen, en ook niet hardlopen. Janice Babel is uitgevallen met een hamstringblessure naar het zich laat aanzien. Maar Daphne Schippers dus rest van de korte sprint. 60 meter vrouwen. Zij gaat natuurlijk ook naar het EK. De, de, het Nederlands record Dat is nog heel ver weg. Hoor, want het is een, een heel oud record. Andere tijden. 1986. 7-0-0. Nelly Koman. En dan krijgen we nog één onderdeel en dat is de 60 meter bij de mannen. Maar ja, we hebben geen Tjurendi Martina en geen Patrick van Luik. En daar moet het dus komen van bijvoorbeeld, ik noem een man als Virgil Spier en Maarten Heijsen. Nog geen mensen op die korte sprint naar het DK in Gothenburg En ik denk ook niet dat die limiet van 6,67 gehaald gaat worden. Zo dus dadelijk dus het laatste onderdeel, de 60 meter vlak bij de mannen. We gaan weer hebben, het hebben over schaatsen het WK Allround in Hamar. De Nederlandse vrouwen, voor hen zit het toernooi erop. Zevende werd Lotte van Beek, Linda de Vries werd vierde. Tweede Diana Valkenburg en eerste met overmacht, Irene Wust Haar vierde wereldtitel alweer. De overmacht was groot. Heel groot. En de wereldkampioenen sprak ze juist met collega Steven Dalenboud. Irene, ontzettend gefeliciteerd. Vijf kilometer kan lang duren... maar had deze van jou ook nogal wat langer mogen duren? Ja, hij ging wel goed en uh, ik zat gewoon heel erg lekker in me. In mijn ritme, in mijn slag, zoals dat heet, en hij uh, liep gewoon heel erg makkelijk. Dus uh, ja, het waren twaalf rondjes lang genieten. Ja, ja, kun je dan genieten? Ja, zeker. Dan kun je wel genieten van dat schaats. Gewoon heel erg lekker gaat en dat je goed in de race zit. En ja, dat, dat, uh, ja, dat is dan wel mooi. Was het een? Uh, ja, Het leek alsof je dit toernooi gedecideerd op weg was naar die vierde allroundtitel, WK allroundtitel van jou. Was dat voor jouzelf ook zo?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 ja, dan ben je gewoon voor de vierde keer in je carrière wereldkampioen. Je noemt Chicova. Zorgde zij voor de meeste zorgen, tussen aanhalingstekens, dit toernooi? Nou ja, zij verbaasde me wel het meest. Zeker uh, gezien. Uh, zij rijdt natuurlijk ook een hele sterke 500. En gisteren rijdt gewoon een hele sterke 3 met een hele vlakke rondje aan het einde. En uh, ja, vandaag die 500, dat was natuurlijk ook een nek aan nek finish. Dus ja, ik was wel een soort van... Uh, ja verrast, positief verrast en zoals Nesbeth die, die ver, ja, verraste me negatief in die zin door een slechte drie te rijden en ja van die aan weet ik gewoon dat ze heel sterk toernooi kan rijden. Nou is het al lastig om te vergelijken met het verleden en zo, uh, maar je hebt nu je vierde WK titel, dan zou je het enige goede wil kunnen zeggen dat jij de beste Nederlandse Orangster bent op het WK ooit. Ja, Artje dan staat er ook vier, dus, uh, maar Je hebt nog brons en zilver ook hè? Ja, dat is waar, ja. Nou ja, dat is mooi.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 Ja, nou is dit toernooi natuurlijk februari, uh, is natuurlijk de piek die volgend jaar ook februari is. Dus dat, uh, dat komt mooi uit, dat is een goede blauwdruk al voor volgend jaar. Maar natuurlijk wil op de WK afstand ook uh, zeker voor de titels gaan. Hoe goed ben jij nu? Ja goed, ik bedoel als je drie afstanden op een WK wint dan, uh, en tweede wordt op 500, dan, uh, dan ben je goed. Maar, maar je kan het ook vergelijken met, met andere jaren, met het verleden. Hoe, hoe goed voelt, voelt je eigen lichaam aan? Ja, het voelt goed aan, zeker ja. Nou moet ik zeggen dat ik de tijden niet echt denderend vind hier dit weekend. Maar, ja, maar dat is voor ook, niemand hè? Nee, dat heeft ook gewoon met de omstandigheden te maken. Het ijs is ook niet echt heel bijzonder. Maar goed, daar moet je altijd rekening mee houden. Dus uh, ik denk als ik gezien wat ik rijd en wat de concurrentie rijdt, dan ben ik gewoon heel erg goed. Irene Wus ging daar niet zo hard vond Maar zij ging in ieder geval ruim hard genoeg. Dus wereldkampioen Allround. Andy, 60 meter. We zeiden het net bij de vrouwen, maar bij de mannen lopen ze nog weer wat harder. Hè? Nu over de finish komen ze en de winnaar is uh, Jerry Jozef, denk ik. 6,87. Ja, Jerry Jozef wint voor Maarten Heijsen 6,87. Dat is twee tienden boven de limiet voor het Europees kampioenschap in Grotenburg. Waarvan we vanmiddag er eentje bij hebben gekregen in de ploeg. Dat worden elf uh, atleten, zoals er nu voor staat, die naar dat EK gaan. Van 1 tot en met 3 maart. En die ene man uh, was Robert Lathouwers die zich uh, voor de 800 meter plaatste. Verder uh, ja, het einde. Het uh, publiek uh, stapt op, gaat naar huis. Hebben hun familie en uh, vrienden gezien. En uh, voor de rest hebben we aardige uh, resultaten gezien. Van bijvoorbeeld Tijmen Cupers en Robert Lathouwers op de 800 meter. En van Daphne Schippers op de 60 meter vrouwen. Maar het blijft uh, natuurlijk indoor atletiek. Het is buiten toch altijd... Uh, net als met schaatsen, eigenlijk het uh, allerleukst. Uh, einde van uh, het NK uh, atletiek Het was uh, leuk om weer bij te zijn. Maar nu gaat het echte werk beginnen. Vanaf nu, want ik krijg je het EK in Gothenburg indoor. En het WK. En natuurlijk het Nederlands kampioenschap outdoor. Uh, WK in Moskou. Radio 1. Het NOS-journaal. 1 minuut over half vijf met een opgewekt duo... zometeen het weer met Mark Overhoef, maar eerst de hoofdpunten met Mark Visser. Ja, het proces tegen de Israëlische oud-minister van buitenlandse zaken Lieberman... is van start gegaan. De 54-jarige leider van de extreemrechtse partij Israël Ons Huis... staat terecht voor fraude en misbruik van wantrouwen. De oud-minister die in december vorig jaar opstapte... heeft de beschuldiging altijd tegengesproken. Ook in de rechtszaal verklaarde Lieberman vandaag onschuldig te zijn. In het noorden van Nigeria hebben gewapende mannen zeven buitenlanders ontvoerd. Ze bestormden dus ochtends vroeger het terrein van een Libanees bouwbedrijf. Eén bewaker kwam daarbij om. Wie er achter de ontvoering zit, is nog niet duidelijk.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 Ja, en ik ben zo opgewekt want dat ik er maar wat regen en natte sneeuw ingooi ah. voor dinsdag. Dus voorlopig is er nog niets aan de hand. Vandaag blijft het gewoon droog. Uh, ook morgen is dat het geval opklaring hier en daar, maar niet overal, ook wolkenvelden. Uh, en het hangt ook een beetje af van die opklaring, hoe koud het vannacht gaat worden tijdens opklaringen min 2. En dan kan er ook wat mist ontstaan. Kans erop het grootst in uh, de kustprovincies en in het zuiden van het land. Dan morgen temperaturen uiteindelijk oplopend naar 4 tot 6 graden. Uh, hier en daar eerst mist, later wolkenvelden, die zijn het hardnekkigst in het in het noorden van het land, in het zuiden vaker zon. En er staat eigenlijk gewoon geen wind. Dan die dinsdag met meer wolkenvelden vanuit het noordoosten... en kans op wat regen of natte sneeuw. En daarna komt dan de koude lucht weer binnen. Want de temperatuur gaat omlaag. Tweede helft van de week doen we het met maxima van plus 1 minima onder het vriespunt. Het is wel droog en de zon schijnt geregeld. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Binnen 4 op de A13 richting Den Haag. Daar staat bij Delft 2 kilometer. Heeft te maken met een spoedreparatie. Daardoor is bij Delft de rechte reis ook afgesloten. Sportradio NOS. Oké. NOS Radio. Dans de lijn. laatste wedstrijd van deze speelronde is die tussen RKC en Ajax. Ajax, de nummer 2, Bas. En hoe ze ook spelen, dat blijft geloof ik zo hè, vanmiddag. Ja, dat uh, kan niet meer veranderen. Dat zal een prettige gedacht zijn, hoewel. Misschien is dat wel helemaal niet zo. Uh, na twee minuten is 0-0 bij RKC Ajax in Waalwijk. Waar uh, in beide elftallen aan beide kanten wel het een en ander veranderd is. Zo is uh, bij RKC de doelman na zijn schorsing terug Jeroen Zoet. Dat geldt ook voor Sander Duits. En heeft Michael Lamey die herstelt is dus van zijn liesblessure de voorkeur gekregen rechts achterin. Dat betekent dat Bandja weer op de bank zit. Bovendien staat... Uh, niet de heer Van Mosselveld centraal achterin, maar hij staat nu de voorkeur gegeven aan Martina. Er is kortom het een en ander gebeurd bij RKC. Zo lekker is het daar de laatste week ook niet gegaan. Dus dat Erwin Koeman wat doet, dat is niet zo raar. En Frank de Boer heeft gemeend wat mensen rusten moeten geven. De hele voorhoede van afgelopen donderdag zit op de bank. Sigtorsson, Cuenca en Fischer. Dat betekent dat we daar nu kijken naar Boerrichter De Jong en Lukoki. En dat Paulsen weer in het elftal gekomen is op het middenveld. Zo kan je ook zeggen, je ziet wel wat ruim in je jasje met de mensen. En zo kan je het ook doen. Overtredentje nu gemaakt door RKC aan de rechterkant van het veld. Dat betekent dat Boerrichter, oud speler natuurlijk van RKC, een vrije schop krijgt. En uh, zich in de richting van het strafselpobiet mag begeven. Als de klok richting de drie minuten gaat. En Aijs een vrij schot mag nemen. Die dus voor het eerste gevaar in de wedstrijd zou moeten zorgen. Daar is uh, al de wereld in het strafselpobiet aangekomen. Daar meldt zich nu ook Paulsen. Daar meldt zich ook Zander. Daar staat uiteraard De Jonge. Daar komt ook Van Rijn nu bij. Dat de Quintet moet dan... Door de lucht bereikt zien te worden. Op de punt staat Boerrichter. Dat lijkt me dan niet dat hij zich met koppen moet gaan bezighouden. Want die staat er echt te ver van weg. Bal komt voor het doel. Mooi Sander wil koppen. Bal wordt weggekopt door RKC opnieuw ingebracht. Blijft dan eigenlijk hangen. Wordt door Drost de andere kant weer opgetrapt. Dan is RKC nog niet helemaal uit de zorg. Nou wel als blind de bal eigenlijk meegeeft aan Chevalier. In plaats van hem goed breed te schuiven op Nukoki. Dan komt er zelfs nog een counter de andere kant op. Maar Chevalier moet wat inhouden. Paast dan nog wel op Jozef Soma. Die staat bij spel. En zo loopt dat goed af en verdwijnt de handen. De bal in de handen van Kenneth Vermeer, dat hadden we nog niet gezegd. Een gekneusde spier in zijn kuit liep hij op afgelopen donderdag in de Europa Cup, Maar het gaat allemaal wel weer. En hij staat met pet, want kijkt tegen de zon in, in het doel bij Ajax. 0-0 in Waalwijk, 4 minuten onderweg. Het WK Allround in Hamer met de slotafstand bij de mannen de 10 kilometer. Met uh, maar twee Nederlandse mannen. Dat is ook wel opmerkelijk volgens mij, Erwin en ja, zeker weten, ja. Jan Blokhuizen viel uh, ongelooflijk tegen en uh, plaatste zich niet voor de 10 kilometer. Koen Verweij deed dat wel, maar is niet helemaal fit en heeft zich dus afgemeld voor de 10 kilometer. Houden we over Sven Kramer en Rens Rotterveel. En die rijdt op dit moment in de baan. En uh, u hoort wellicht het gejuich op het, de achtergrond. En dat gejuich is vanwege de tegenstander van Rens Rottevel, Sverre Lule Pedersen, die jonge Noor, oud wereldkampioen bij de junioren, 20 jaar is die jong, staat vijfde in het algemeen klassement. En mag nog omhoog kijken, mag dromen van het brons. Maar dan moet hij wel 3,5 seconden goed gaan maken op Bart Svings, de Belg, die er momenteel op die derde plaats staat. En ook nog eens zorgen uh, hopen dat Skobrev hem niet voorbij rijdt. Die uh, Skobrev rijdt in de laatste rit tegen Sven Kramer. Dus moet Sverreloene uh, Pedersen wat dat betreft de tijd neerzetten. En hij rijdt een hele nette rit. Begon met rondjes in de 32 seconden. Lang tussen de 32,5 en 32,7 reden. Maar Erben, de laatste drie ronden, drie keer hetzelfde getal. Ja, e, 31,9. Dus het gaat steeds een klein beetje en dan is hij inderdaad bezig met een hele vlakke race. Met een mooi aflopend aan het eind. Ja, dat is natuurlijk fantastisch voor zo'n zo zo mooie jonge jongen nog. Uh, dan komt hij wel op een eindtijd uit van denk ik zo rond de 13... Met nog een paar mooie rondes aan het eind, 13-27. En dan ja, is dat genoeg. Ik weet niet of dat genoeg is om zo'n nog iets te stijgen in het klassement. Dat uh, moeten we dus gaan afwachten. Door een uh, iets mindere 1500 meter zakt uh, Loende Pedersen. Dus ietsje in het algemeen klassement. Maar na de 31-9 van de net volgde een 31-8 van nu. Dat vinden de Nooren mooi. Zo'n uh, versnelling. En Rens Rotteveel rijdt uh, in de schaduw van Sverre Loende Pedersen. Hij is een seconde of zes langzamer dan uh, uh, de Noor is in deze fase van de wedstrijd. Maar Kijk naar de persoonlijke records, dan is dat ook niet zo gek. Want het PR van Sverre Loene Pedersen is veel sneller dan de 13:33 die Rens Rottevel heeft staan. Een tiende eraf, twee ronden geleden. En ook in de afgelopen ronde ja rijdt Sverre Loene Pedersen weer een tiende sneller dan de ronde ervoor. Ja hoor, 31-7 rijdt de man. En de Noren vinden het echt geweldig hier in de stadion. De, hij is echt hier een show aan het weggeven. De Noren staan allemaal op de banken. Dus dat is, en dat is in ieder geval geslaagd. De Noren krijgen in ieder geval waar voor hun geld. En de Noor gaat hier een prachtige tijd rijden hoor. Um, even kijken nu. En het blijft ook nog wel goed eruit zien. Hè. Hij blijft netjes technisch rijden. En hij is nog maar 20 jaar. Dus dan rijdt hij weer. Kijk eens. 31,5. 31, Hartstikke mooi. Begonnen aan de laatste vier ronden. Deze Sverre Loende Pedersen. Ja, daar hebben ze wel een goede briljantje aan voor de toekomst. Klein, jong mannetje is het, maar hij heeft heel veel kracht in de benen. En kan heel mooi schaatsen ook. Gaat aan de overzijde de, binnen, de binnenbaan weer in. Langs een vak waar heel veel Nederlanders staan. Maar die uigen gewoon net zo hard mee over Sverre Loende Pedersen. En op de hoofdtribune, daar zien we allemaal kleine Noorse vlaggetjes waarmee gezwaaid wordt. Nooren, finistisch en dat 8800 meter, 31,6. Ja. Verliest dan nu in tiende ten opzichte van de ronde hiervoor. Maar is wel 15 seconden sneller in deze fase dan Harold Silos was. Silos die de eerste rit won in 1347-38. De laatste ronden, de laatste drie ronden zijn dus ingegaan van deze Zwerre Loene Pedersen. Ja, en Rens Woddeville rijdt ook nog steeds rond. Rijdt nu ook een ronde van 2 Die rijdt eigenlijk ook een hele keurige, hele mooie vlagricht maar zit wel meer dan 100 meter achter de, achter, achter de kleine Noor en die rijdt weer rond, rondtijd van ja weer 31.6, Sverre Pedersen, dat is toch hartstikke mooi, nog twee rondjes te gaan. En hier komt Rens Rottevel aan en hij rijdt nu een rondetijd van 32-2. Netjes ook inderdaad hoor, want hij rijdt een hele mooie vlakke race. Ook hij ietsje aflopend zelfs in de afgelopen ronde. Sverreloende Pedersen is halverwege de bocht richting het rechte eind. Als Rens Rottevel die bocht nog in moet duiken, dus iets meer dan 100 meter verschil. Inderdaad, in het voordeel van Pedersen, die goed versnelt het rechte eind. Ik ben benieuwd wat hier voor ronde aankomt. Ja, ja hoor, 31-4. In... Het was te zien, die versnelling. Laatste ronde ingegaan. Ja, het ziet er... Hartstikke boord En hij blijft goed schaatsen. Hè? Zo jong en dan nog zo technisch. Zo goed rijden. Naar 9600 meter. Dat is echt heel erg goed. 13,26 gaat het denk ik worden. En ja, Rens Rottevel heeft ook nog wat over. Hoor. Die rijdt ook nog steeds rondjes 32-2. Ik weet niet hoeveel die al wel niet van dit soort rondjes reden. Maar ze rijden allebei in ieder geval keurig ritten. Daar komt uh, sverre Lunde Pedersen aan. Gaat ruim heindigen boven zijn PR. Maar we weten dat de omstandigheden zwaar zijn. Hij moet gaan, maar gaan afwachten wat Skobrev en Swings straks gaan doen. Maar met 13-25-65 heeft hij een hele mooie nette 10 kilometer neergezet. En hier komt Rens Rottevel aangereden. Net geen persoonlijk record voor Rens Rottevel. Hij komt er wel bij in de buurt, maar twee seconden langzamer dan die twee jaar geleden was in Calgary. 13, 35, 84. Veel sneller allebei dan de heren uit de eerste rit. We gaan nu de baan verzorgen voor de laatste keer bij dit wereldkampioenschap Allround van 2013. Sverre Loene Pedersen heeft de snelste tijd op zijn naam staan en dadelijk in de laatste twee ritten Bart Swings tegen Hoa Bukku... en Sven Kramer tegen Ivan Skobrev. Ik hoop dat de noren blijven zitten als Bukku strakjes klaar is om ook te gaan kijken. Na die laatste rit, naar Sven Kramer. Die dan wel een kleine voorsprong heeft van slechts 42 honderdste van een seconde op Bucko in het klassement. Maar precies weet wat hij moet rijden om voor de zesde keer wereldkampioen te worden. RKC Ajax in Waalwijk. Bas Tichelen. Het zal wat verbazen dat Ajax de bovenliggende partij is in de eerste 10 minuten. Het heeft nog geen doelpunten opgeleverd. Wel een kansje voor Eriksen. Nadat een diepe bal van Ajax kwam die vrij makkelijk door Dost het onderschept. Maar daar bleek dat het middenveld van Ajax wat slimmer positie koos dan dat van RKC. Want... De bal die op 20 meter van het doel kwam, kon door Eriksen zo worden opgepikt. En vanaf de rand van het Staffelbuis schoot hij een metertje naast. Nog een paar, laten we zeggen, hachelijke momenten daarna gezien. Waarbij RKC eigenlijk in het tijdsbestek van 10, 15 seconden tot drie keer toe de bal niet goed wegkrijgt. Dat levert niet echt een schietkans op. Maar staat er één voet tegen, dan zit hij erin. Dat gevoel krijg je er een beetje bij. Terwijl RKC nu wil counteren. De diepe bal ogenblikkelijk gaat naar Chevalier. Zoals we dat gewend zijn in Waalwijk. Maar die komt niet aan. Zo neemt hij weer over via blind. En gebeurt er dus voorlopig op één helft. Mooi, Sander. Laat zich ook maar eens gelden, komt halfwege de helft van RKC uit. Dat doet hij overigens met de bal, dat helpt een stuk. Dan komt er een diepe bal van Eriksen. naar nou, Lukoki, Die staat niet buiten het spel Die wil hem in één keer op het doel schieten. Raakt het volkomen verkeerd. Daardoor ontstaat er eigenlijk een soort voorzet. Dat lijkt me onbedoeld, want daar was van Ajax niemand. Maar omdat Van Peppe zijn tegenstander was meegelopen en in de baan van het schot staat, de voorzet, komt die bal uiteindelijk tegen van Peppe aan. En verdwijnt hij over de achterlijn en dan levert dat Ajax nog een hoekschop op. ook. Dat is eigenlijk een soort geluk bij een ongeluk, hoewel. Als de Koki de bal wel goed raakt, kan hij hem vanuit die hoek natuurlijk ook onbedaarlijk hard langs zoet schieten. Nu een hoekschop. Eriksen achter de bal. Zes mensen van Ajax in het stadsgebied. Al de wereld is er dichterbij, maar komt er net niet aan de pas. Ook omdat hij op het laatste moment, denk ik, van Enrico Dross nog een klein duwtje voelt. En dan kan RKC er misschien voor het eerst in deze wedstrijd serieus uitkomen. Braber paast. Jozefson ontvangt. Maar draait dan aan de rechterflank zichzelf de vernieling in eigenlijk. Verspeelt de bal zelfs aan Scheunen die het uh, duel scherp aangaat. En daarmee heeft Ajax de bal weer terug. En blijkt dat in die eerste 10 11 minuten er voor de Amsterdammers geen veldje aan de lucht lijkt. Omdat het allemaal op één helft gebeurt. En de kansen vroeg of laat echt gaan komen. Nu misschien, Nu Koki weer ontsnapt aan de aandacht van Van Peppe. De voorzet is net niet goed genoeg, wordt uh, verwerkt door Lamey de rechtsbek. En gaat dan aan de andere kant over de achterlijnen. En dat levert dus de volgende hoeslop op voor Ajax. Waar Scheunen die daar staat, maar bij blijft staan, denk ik. En zegt, dan neem ik hem wel. Eriksen komt zich nu kort aanbieden. Het wachten is natuurlijk ook op de koppers. De verdedigers met name Mooisander en wereld en Van Rijn. Dat trio meldt zich weer. De Jong staat daar. Die hebben we in de lucht dit seizoen al veel dingen zien doen die er behoorlijk op leken. En ook Boerrichter meldt zich nu bij de eerste paal. Zo is dat hetzelfde quintet als waar we het zo even over hadden. Schöne is weggestuurd door Eriksen. Die gaat de hoekschot terecht zelf nemen. Veel beweging in het strafspraakbied. Balken bij de eerste paal. Wordt door iedereen gemist. Uitverdedigd en dan van afstand ingeschoten. Maar naastgeschoten door Lukoki. Het zal een metertje hebben gescheeld. De blijft er van RKC eentje geblesseerd liggen. Dat is de man die uitprobeerde te verdedigen, Sander Duits. En die uh, heeft verzorging nodig. Na 12 minuten bij 0-0 stand. RKC zit in de verdrukking al meteen, maar doelpunten nog niet gezien. Feyenoord was er goed bezig de laatste weken. En iedereen had het al over die toppen van volgende week zondag tegen PSV. Enige horde die nog moest worden genomen was inzwollen tegen Peck op het Kunstgas. En daar ging Feyenoord met 3-2 onderuit vanmiddag. Al vroeger de wedstrijd stond 2-0 voor Peck door Pelle in eigen doel en Lachman. Na een half uur stelde Feyenoord oren op zaken door twee keer Pelle. 2-2 was de ruststand, maar in de tweede helft Afditsch met de 3-2 de genadeslag. Uiteindelijk uh, verliest Feyenoord dus. Philip Koken praat erover met de trainer van Feyenoord. Ronald, omdat veel mensen het al hadden over de wedstrijd tegen PSV... waarschuwde je al dat je niet zomaar even gewonnen hebt in uh, Zwolle. Ja, je hebt gelijk gekregen, maar het lijkt me niet een fijne manier om gelijk te krijgen. Nee, maar ja, dat... Uh...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 Ja, dat is moeilijk voetbal, hoor. Dan win je geen wedstrijd. En dan komt ook weer de logische vraag. Hoe kan dat, die eerste 20 minuten? Dat weet ik niet. Dat uh, De eerste kool valt uit een corner. Nou, niet attent genoeg, maar dat uh, is in meer wedstrijden... Dat, dat we in dat onderdeel tekort schieten. Want ook uh, de derde kool valt uh, daaruit. Heel veel vrijheid voor afdiets. Ja. ja, dat is de man van pellen. En uh, ja, dat... Uh, dat beslist uh, wedstrijden. En uh, voor deze, op basis van kansen. hadden we natuurlijk gewoon moeten winnen. Ja, want jullie creëren op een gegeven moment. in het tweede deel van de eerste helft. dan ook. zodat jullie de tweede helft beginnen. wel een overwicht. Ja, maar uh, grote kansen. Pel uh, had één of twee calls. Uh, meer kunnen maken. Uh, immers nog op het laatst. Uh, Tony staat alleen uh, direct naar rust. vrij voor de keeper. Ja, dat zijn momenten dat je de call moet maken. Verhoek. Ja, Verhoek, leeg doel. Ja, ik kan nog even doorgaan. En, en ja, dan, uh, dan is de nederlaag uh, gauw verklaard. Hè? Ik snap je, Sagarijn. Kun je ook heel veel bewondering en respect opbrengen... voor de manier waarop uh, Volle speelt? Ik ben niet Chagrijnig, hoor. Zelfs niet na nederlaag? Nou ja, uh, ik geef aan waarom we hier verliezen. Is Dat je in standaard situaties wederom vandaag tekort schiet. Ja, als je zoveel kans aanvallend krijgt en die niet benut... Ja, dan hoef je niet verder over een wedstrijd te praten. Ik heb respect... Voor, uh, voor Zwolle, hoe, hoe zij spelen uh, vanuit voetbal. Ja, dat is knap binnen de mogelijkheden die dat elftal heeft en, en daar hadden we het bij fases moeilijk mee. Maar als je op basis gaat kijken van uitgespeelde kansen, dan uh, is het ongelooflijk dat je verliest. Maar je had die vraag verwacht uh, met PSV in hun vooruitzicht. Uh, denk je dat dat toch enigszins een rol heeft gespeeld? Of niet? Nee, lijkt mij niet. Het zou wel heel slecht zijn, want wie, wij, wie zijn wij of wie is Feyenoord om, uh, om niet van wedstrijd aan wedstrijd te leven? En nu, want nu komt de PSV er echt aan. Denk je dat dit een optimale motivatie is om volgende week te staan tegen PSV? Nou, we, we willen er altijd staan. De ene keer gaat het beter dan de andere keer. Uh, binnen onze doelstelling uh, staan we nog steeds. En, en zelfs meer dan dat. Waar we graag aan het einde van het seizoen willen staan. En, en dit soort wedstrijden heb je. Dit soort nederlagen heb je in een seizoen. Maar daar moet je van leren. En uh, de volgende week uh, is het een leuke wedstrijd om te spelen. Nog één opmerking over Pelle. Verdedigend uh, Mocht hij bij standaard situatie iets te kort komen bij afdiets. Aanvallend staat hij er wel. Hè? Bijna elke aanval gaat over hem. Ja, fantastisch. Ook, ook wederom vandaag weer. En daar creëren we heel veel uit. <laughs> Zo niet uh, bijna alles. Alleen het rendement buiten hem om moet groter zijn. Want uh, wederom vandaag uh, halen we veel te weinig rendement uit, uit dat spel. Want dat is heel moeilijk te verdedigen. Ja, en als je 4-5 keer alleen voor de keeper staat. En uh, je scoort niet uit dat soort situaties. Ja, dan uh, hoef je niet verder over voetbal te praten. Want dat beslist wedstrijden in positieve zin en in negatieve zin. Ronald Koeman zei dat. Een uitslag die in Eindhoven natuurlijk met vreugde begroet is. Maar ook in Arnhem. Want Vitesse won bijvoorbeeld met 2-0 gewoon vandaag van Groningen. En sluit ook weer aan in die top 5 daar. Op maar bijvoorbeeld twee punten van Feyenoord en Twente. Vitesse Groningen dus, Havenaar en Boni. Na de rust Boni uit een strafschop, de 2-0. En Arno Vermeulen praat erover met Vitesse-speler Patrick van Aanhold. Begin maar eens op een andere manier dan normaal. Je speelde een fantastische wedstrijd. Uh, ja, zo kunnen jullie het zeggen. Ik, ik zat goed in mijn vel. En, uh, ik ging uh, steeds beter in mijn, in mijn spel spelen. en ja, uh, Dat ik daarmee met geworden is een, een pluspunt. Hoeveel kilometer loop jij in een wedstrijd? Ik zou het niet weten. Ik denk wel, ik denk wel veel. Want elke keer naar voren en elke keer terug. Dus uh, ik denk wel veel. Want je bestrijkt eigenlijk echt de hele linkerkant hè, bij Vitesse vandaag. Ja, want uh, Gil Rakuta was geblesseerd vandaag. En, ja, normaal speel ik dan met Gil. Dan uh, neemt hij naar positie over. Maar vandaag was het uh, Mike Havana. Hij is meer een spits dan, uh, dan, dan linksbuiten. Dus, maar hij heeft het goed ingevuld. En uh, daarna kwam uh, Jonathan Reis. Hij is dus ook meer een spits dan uh, linksbuiten. Dus, uh, maar ik vind dat ze de, hun taak goed hebben uitgevoerd. En er uh, lag veel ruimte voor mij. Dus kon ik uh, goed uh, vooruit gaan. Dus ja, vind ik wel uh, goed. Je had op het einde van de wedstrijd nog bijna beloond met een doelpunt. Dat zou een vrije beloning geweest zijn. Ja, klopt. Ik ging de 1-2 aan met Mike en ik liep door. En dan kwam 1 met de keeper. Maar ja, ik schoot hem zijn net. Dat uh, kan gebeuren. Maar ja, zoals ik zei, hebben we 2-0 gewonnen. En uh, ik ben blij met de resultaat. Jij met de linksback voor het Nels Elftal. Daar heeft iedereen het al een tijdje over. Maar die concurrentie is fantastisch, hè? De Daily Blind, van jouw leeftijd zo ongeveer. Een goede linksback, ook aanvallend. Uh, dan natuurlijk Willems nog. Jetro Willems bij PSV. En jij, uh, wat, wat staat het Nederlands voetbal een mooie toekomst tegemoet? Hoe zie je dat met die drie spelers voor één positie? Ja, de concurrentie is natuurlijk gigantisch groot. En uh, ja, we moeten gewoon elke week uh, ons best doen en uh, gewoon een eigen niveau halen. Alleen zoals ik eerst zeg, ik ben er niet erg mee bezig. Ik, ik ben gewoon bezig om te focussen bij testen En uh, als, als het nieuwste elftal komt, dan ja, vind ik uh, dat, dat ik goed bezig ben. Dat het gewoon een pluspunt is. En uh, daar ben ik, aan, ben ik mee bezig. Ik ben me gewoon goed aan het ontwikkelen. En, uh, in de loop van tijd zie je wat gaat gebeuren. Patrick van Aanholt. Ja, we gaan het weer hebben over de rest van het RKC Ajax in Waalwijk. Zou Ajax weten dat je geen punten krijgt voor balbezit, Bas? Dat neem ik aan. Dat, anders hadden ze veel meer punten gekregen ook de laatste weken. Tegen Roda bijvoorbeeld vorige week. Boer richtte trouwens nu op avontuur. Hij kreeg twee minuten geleden een kans. Dan schoot hij wat te laconiek in. Bal die eigenlijk een beetje doorschoot in de RKC-verdediging. Het is 0-0 voor de duidelijkheid in Waalwijk na 18,5 minuut. Waarbij het inderdaad één kant op gaat. Waarbij Ajax het balbezit heeft. En wel een paar kansjes gekregen heeft. Zo even nog eentje aangeboden. Omdat Martina en Nadja elkaar niet begrepen. En uh, daar zat Eriksen even kort tussen. Maar dat leverde uiteindelijk net geen schot op omdat Nadja zijn foutje kon herstellen. We hebben een gele kaart gezien al voor Rodney Sneijder. Die weer zijn kansje krijgt in het uh, basiselftal van Erwin Koeman. Gemene overtreding was het op Eriksen. Die toch al het slachtoffer is deze week. Weten we nog, donderdag Bursayanu met die tackle van Stjawa Boekarest. had eigenlijk rood moeten zijn, maar dat werd slechts geel. Nu Sneijder met een uh, pittige, ongelofelijk trouwens. Zo vroeg in de wedstrijd, bijna het hoogte van de middenlijn. Krijg je een keer de kans. Hij staat op scherpsnijder en is dus door die kaart automatisch weer geschorst voor de volgende wedstrijd. Zo dus af en toe begrijp je dingen echt niet. Ajax krijgt een hoekschop. En je mag het nemen vanaf de linkerkant. Dat is Eriksen weer. Die een indraaiende bal gaat verzorgen in de twintigste minuut. Doet dat nu laag. Krijgt dan de bal terug. Moet een, zeg maar vanaf 20 meter dan nu de bal voor het doel gaan brengen. Dat wordt door RKC goed opgelost omdat Van Peppe daarvoor gaat lopen. De bal wordt wel richting de middenlijn getrapt. Maar daar staat van RKC eigenlijk al de hele wedstrijd niemand. Vermeer is werkelijk de meest overbodige speler op het veld. Het is dat hij een beetje in het zonnetje kan staan. Want het is bijna lente in Waalwijk. Maar anders had hij het steenkoud gekregen. Want hij heeft werkelijk niets te doen gehad. Ajax komt weer via de linkerkant. Eriksen dribbelt naar binnen. Wil om zoon heen. Geeft dan een steekbal het staffelgebied in. Maar dat wordt niet begrepen door de Jong. Niet begrepen door Boerrichter. En niet begrepen door anderen ook. De enige die het snapte, heette Zoet. En die heeft de bal gevangen na 20 minuten precies. 0-0. Ajax beter. Ajax gevaarlijker. Ook wel een paar kansjes gekregen. Maar geen goals. Tennis in Rotterdam dan. Del Potro won de enkelspel finale van Beneteau. En Rotterdam heeft dus een mooie winnaar. En Er was ook nog een Nederlands tintje aan die finale dag, Want bij het dubbelspel speelden Jessa Kalung en Timo de Bakker. Maar ze verloren die finale. nipt in een super tiebreak uiteindelijk van Lienstedt Simonic. Edwin Cornelissen sprak na de finale... met de verrassend daardoor die, tot die finale doorgedrongen Nederlanders. Jesse, jullie wisten het wel spannend te maken, hè? Ja, nee, ja, dat, uh, dat is natuurlijk de hele week. We hebben een paar keer een super tiebreak gespeeld... en... Uh ja Dat gaat dan om, om hier en daar één een, een of twee puntjes. en Dat uh, bleek nu weer en dat uh, viel nu, nu niet onze kant op. Maar, uh, maar ik denk dat we, dat we mogen terugkijken op een hele mooie week. Met een eerste set waar jullie, Timo, een uh, enorme achterstand wisten weg te werken? Ja, klopt. We kwamen 5-2 uh, achter en we hadden volgens mij twee keer een juice game die we wonnen. Ja, dat is een beetje dubbel ook. Het zit dicht bij elkaar. Het gaat om een aantal punten. Daar pakken we die punten net wel en, uh, en op het einde net niet. Dus ja, zonde. Ja, precies. Want dan komt die tweede set dan denk je, nou, dan moet we wel een boost geven die gewonnen eerste set. Ja, nee, dat gaat het zeker. Maar uh, in de tweede set waren we eigenlijk elke keer een beetje de onderliggende partij. En uh, we hadden één, uh, die game dat we verloren, uh, dat, uh, toen we 40-15 voor stonden. En dat was eigenlijk een beetje cruciaal. Uh, had eigenlijk niet geroepen maar ja, die jongen speelden een paar hele goede punten. En uh, ja, zo zie je dat ineens de dubbel heel snel kan gaan en toch ineens kan kantelen. Dus, uh, nou, jammer. Maar, uh, ja. Dan komt het allemaal aan op die super tiebreak. Dat enorme spannende slot van die wedstrijd. Um, het feit dat je die tweede set verliest. In hoeverre speelt dat mee in zo'n zo super tiebreak? Nou ja, ik denk dat je misschien net even wat lekkerder de super tiebreak ingaat als je die tweede set wint. Alleen, uh, ja, wat het, is, het is geen loterij. Maar die tiebreak gaat zo snel dat je je gewoon wel weer heel snel opnieuw kan opladen. En je weet dat het gewoon uh, om een paar ballen gaat. En daar, uh, daar laat je je echt wel weer snel voor op. Hoe stappen jullie hier nu de baan af? Als uh, verliezers of toch eigenlijk ook wel als een soort morele winnaars? Nou, We kijken gewoon terug op een hele goede week. en uh, Dat moet je in je achterover houden. En, uh, het is ook gewoon een topteam en uh, daar kan je van verliezen. En dat, uh, dat kan gewoon. En, uh, maar ja, we hebben een paar hele goede wedstrijden gespeeld. En uh, als we dat gewoon uh, meenemen, en dan, uh, ja, dan komt het wel goed, denk ik. Want voor het grote publiek waren jullie denk ik toch de grote verrassing met een wildcard hier toegelaten. Was het voor jullie ook verrassend dat je hier in de finale staat? Uh, nee, ik, ik ging niet van tevoren uit dat we de finale zouden halen. Nee, alleen. Uh, ja, we, we, het is dubbel. Uh, Dubbels gaan om een paar punten. En we, we kunnen allebei gewoon goed serveren, goed reteneren. En dan weet je dat je het ieder team lastig kan maken. En de ene week loopt het wel en deze week ging het goed. Uh. Wat is het geheim van dit dubbel? Nou, ik denk dat wij yes. gewoon. Geheimwapen. Yes, geheimwapen. Ja. Nee, ik denk dat we, we hebben twee verschillende persoonlijkheden. En misschien dat het juist dat de goede combinatie is. En, uh, ja, en dat, ik denk dat we gewoon. We kunnen allebei goed dubbelen. En als het dan uh, goed gaat, dan kunnen wij gewoon uh, veel dingen doen, denk ik. Maar hoe vertaalt zich dan in de wedstrijd die verschillende persoonlijkheden? Nou, hij is wat relaxter, ik ben wat serieus. En misschien is dat juist de balans uh, die we moeten hebben. En uh, ja, dat maakt misschien juist uh, ja, de ideale uh, dubbel. Is het een begin van een ja, mooie dubbelcarrière zo? Hopelijk. Uh, ik ben wel van plan om wat meer te gaan dubbelen. Uh, het zal lastig worden voor ons om, uh, om toernooien samen te spelen... omdat we andere toernooien spelen. Maar uh, ik denk wel dat ik wat meer ga dubbelen en, uh, en dat zien we wel. De Bakker en Huta Galung. Dus uh, verliezend finalist in het dubbeltoernooi van het ABN AMRO toernooidag in Rotterdam. Uh, we gaan weer uh, snel naar Waalwijk. RKC Aijk, wat is er in die tussentijd gebeurd daar Bas? Ajax is op 1-0 voorsprong gekomen. Die goal komt op naam van Mooi Zander, die in de uh, hoekschop die bij de eerste paal wordt verlengd. bij de tweede paal eigenlijk redelijk vrij en ongedekt kan binnenwerken. Van Peppe doet nog zijn best om die bal uit het doel te halen, maar is te laat. En zo krijgt Ajax wel waar het recht op heeft, want uh, nou, dat heb ik al een aantal keren gezegd. Het gaat maar één kant op. Ajax uh, heeft het doel van Zoet een aantal keren onder vuur genomen. Dit keer was het raak. Er gaat een moment aan vooraf. Zeg maar dat wat Ajax dan uiteindelijk de hoekschop oplevert van Boerichten met een prachtige slalom langs twee man. Een bijna uh, slangachtige beweging. En vervolgens een krachtig schot daar, waar Zoet nog net een handje tegen krijgt. Nu is Chevalier weg. Die uh, denkt tenminste de weg te zijn. Maar daar gaat weer de vlag omhoog voor buitenspel. Hij is de speler die in de Eredivisie het vaakst van allemaal buitenspel gestaan heeft. Dat is hem ook vandaag alweer drie keer gelukt. Wat dat betreft heeft hij besloten dat hij die lijst nog wel even wil aanvoeren. Hij maakt zich wel boos op de grensrechten. Maar dat zal wel voor de vorm zijn neem ik aan. Uh, 25 minuten onderweg. RKC heeft nog niet veel te vertellen. Ajax is de baas en Moisander scoorde. Het is 0-1. We gaan ons opmaken voor de laatste ritten van het WK. Allround, Erben en Sebastiaan. 20 kilometers nog, hè? We hebben de rekenmachine is erbij gepakt voor die laatste twee ritten. 10 kilometer. Eerst Bukku. Die tweede staat in het algemeen klassement tegen Bart Swings. Die derde staat in het klassement. En dan Skobrev tegen Sven Kramer. Die loting van de 10 kilometer... Die gaat op basis van de uitslag van de 5 kilometer... waar dan de, de winnaar tegen de nummer 2 rijdt, et cetera. Dus daardoor ontstaat dus die Kramer's Cobra-situatie. Want het was natuurlijk mooier geweest als we een slotrit hadden gehad... tussen de nummers 1 en 2 van het klassement, Kramer, Kramer en Bukkou. Maar helaas is dat dus niet het geval. Bukkou moet 42 honderdste goed maken op Sven Kramer. Maar we gaan er allemaal vanuit dat Sven Kramer gewoon een 10 kilometer rijdt... om van te smillen en dat hij daar ruim binnen blijft natuurlijk... De strijd vindt daarachter vooral uh, plaats om die bronzen medaille, zoals het zich nu laat aanzien... tussen Swings, Skobrev en Pedersen, die al gereden heeft. Bart Swings die, uh, moet straks 1329-18 rijden om uh, Sverreloene Pedersen voor te blijven in het algemeen klassement. En Bart Swings die kan dat wel hoor. Die heeft 13 08 staan van het EK in Ereveen. Toen waren de omstandigheden wel beter natuurlijk. Dat is ook het Belgisch record. En dan zou Bart Swings zomaar uh, de eerste echte Belg zeg maar, kunnen worden. Die hoort een medaille pakt op het wereldkampioenschap. Allround Bart Veldkamp. De schaatsbelg werd ooit derde op het WK. Dat was in 2001 in Boedapest achter Ritsma en Posma. En Bart Schwings gaat straks proberen om die prestatie te evenaren. Rijdt dus dadelijk eerst tegen Bukku. En dan in de slotrit Sven Kramer tegen Ivan Skobrev. We kijken er naar uit. Straks meer na 5 en dan ook het vervolg van RKC tegen Ajax. Het staat 0-1 in Waalwijk door een goal van Moisander. Eerder vanmiddag Vitesse Groningen 2-0. Aardu Den Haag tegen Heerdeveen 2-1. En Pek Zwolle tegen Feyenoord 3-2. Tot na vijf uur. NOS langs de lijn op één. Exclusief in Studio Itzarda. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. Ik ga eens eventjes uh, nadenken over de ruimte.